7 uur, Joboot met het NOS-journaal. De verkoop van de overgebleven kunstwerken uit de Schieringa collectie. heeft ruim 2,8 miljoen euro opgebracht. Dat is ruim een miljoen meer dan werd verwacht. De opbrengst gaat naar de curatoren van de failliete DSB-bank. Veilinghuis Christie spreekt van een groot succes. Op de veiling kon worden geboden op 157 werken. Vanuit tientallen landen was er belangstelling voor de figuratief-realistische kunstwerken. Eerder werd het grootste deel van de collectie gekocht... door zakenman Hans Melgers. Hij wil de collectie onderbrengen in een museum in de Achterhoek. Staatssecretaris Wekers vindt dat partijen die af willen van de forense zelf moeten aangeven hoe ze dat willen betalen. Wekers legde vandaag aan de Tweede Kamer de plannen voor... om de onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer af te schaffen. De forense levert de schatkist volgend jaar 1,3 miljard euro op. De jaren daarna... 1,5 miljard. Veel partijen in de Tweede Kamer, waaronder de Partij van de Arbeid... is kritisch over het belasten van de reiskostenvergoeding. Ook werkgeversorganisaties en vakbonden voelen er niets voor. VVD-minister Kamp en oud-PvdA-minister Bos worden informateur. Kamp werkte de afgelopen dagen al als verkenner om de mogelijkheden voor een nieuw kabinet te onderzoeken. Hij bood aan het einde van de middag zijn eindverslag aan aan Kamervoorzitter Verbeet. Daarin adviseert hij de Tweede Kamer twee informateurs aan te wijzen, één van de VVD en één van de PvdA. In zijn verslag geeft Kamp aan dat hij zelf en Bos daarvoor beschikbaar zijn. De stakende mijnwerkers van de Marikana Mijn in Zuid-Afrika hebben het loonbod van hun werkgever geaccepteerd. Hun salaris gaat met 22% procent omhoog. In eerste instantie eisten de stakers 200% procent meer loon. De stakers zouden hebben toegezegd dat ze donderdag weer aan het werk gaan. In de Platina Mijn is meer dan vijf weken gestaakt voor een hoger loon. In augustus kwamen 34 stakers om het leven toen de politie het vuur op hen opende. Het weer vanavond en vannacht, vooral in de kustprovincies enkele buien. Morgen veel bewolking met opnieuw kans op buien, mogelijk met onweer. In de middag klaart het op met af en toe zon. Het wordt dan 16 graden. Dit was het NOS-journaal. ABB verkeersinformatie: er staan nog files op de A27, breed aanrichting richting Gorkum voor Nieuwe dijk, 2 kilometer. De A27 van Utrecht naar Almere voor Beeldhoven 2. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Nieuwe Dijk. 9 kilometer, dat komt er een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A73, Venlo richting Nijmegen. Tussen Haps en Kuik staat 2 kilometer. De een zegt dat hij het dankt aan zijn luxe en de lage bijtelling van 14%. De ander denkt dat de unieke haal- en brengservice bij ieder groot onderhoud een rol speelt. Omdat u dan namelijk kunt blijven doen wat u wilt... Tennissen bijvoorbeeld. Maar bij Lexus vinden we dat u het best zelf kunt ervaren... waarom de CT200H er het afgelopen jaar zoveel rijders bij heeft gekregen. Welkom bij Lexus. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 en is al verkrijgbaar vanaf 29.690 euro. Welkom bij Lexus. Het jaar heerlijk afsluiten voor uw medewerkers? Geef ze met kerst de Nationale Dinécheque. Deze is onbeperkt geldig en heeft meer dan 2000 aangesloten restaurants. En gaat u nu naar dinécheque.nl slash zakelijk... dan maakt u kans op een culinair avondje uit. De Nationale Dinécheque van VVV. Heerlijk genieten. Je wilt gewoon je ding doen. Keihard achter nieuwe klanten aanzitten... Je mensen motiveren, die ene goede jongen lospeuteren. Nieuwe technieken uitproberen. En als het erop aankomt, moet het het natuurlijk wel allemaal doen. Ben je er klaar voor? UPC Business wel. Met internet tot 120 MB. Een helpdesk tot 10 uur s'avonds. Met techniek die het doet. UPC Business. Hallo, Ton de Ridder hier. Met een bericht voor elke ondernemer met een auto.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 Dit is radio 1, de NTR. Kerstof. Ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gast is in Venlo en omstreken wereldberoemd... als schrijver, journalist, theatermaker en muzikant... die nu met een, mag je toch wel zeggen, meer dan gedurfde cd komt... de grootste hits van Bruce Springsteen... vertaald in Venlo's dialect. En dan wordt Born to Run natuurlijk ervandoor. Toch? Hier is Frans Pollux. Uw presentator is Jelly Brouwer. Dus jij bent die man die Chantal Jans heeft laten schieten. Jezus, nee, zo lag het niet. Nee. Hoe lag het dan wel, Frans Polk? Er was een soort van dubbeling van, uh, van... belangen? Van belangen <laughs> aan haar kant en aan mijn kant. Um, precies op hetzelfde moment, dus dat kwam achteraf gezien goed uit. Dit klinkt behoorlijk vaag. Ja, ja daar, daar hou ik het ook liever bij, bij Dus zij vertrok. Uh, ja, ze was al vertrokken. Ze woonde in Amsterdam. Hmm. En ik had een meisje in uh, Reuvela uh, leren kennen. Dat lag veel dichter bij Venlo. Reuvela? Nee, Reuver. Reuver. Waarmee de stelling weer is bewezen... talentvolle Venlonaars vertrekken. Niet allemaal, maar ik denk de, de, de talentvolste wel, ja. Nou, Frans, wat zit je hier zelf nou onderuit? Hè? Nou, ik denk vooral het talentvolste op het gebied van televisiemaken of podiumkunsten. Want op een gegeven moment heb je alle podia in Venlo natuurlijk wel gezien. En ik kan me voorstellen dat het dan leuker is om ook eens een keer in Zaandam te staan... of in Veendam in een leuke theaterzaal. Dus de zanger, de historicus, de schrijver, de dichter blijft? Ja, die kan in Venlo meer dan genoeg vinden waar die, waar, waarmee die aan zijn trekken komt. Terwijl die toch ook een podium verkiest? Uh, ja, zo af en toe is het wel aardig om, uh, om te proeven of, uh, of, dat wat die, of dat wat ik doe, of dat ook buiten Venlo gepruimd wordt. Maar dat is, ik, ik heb een boek geschreven, daar was dat wel de eerste motivatie. Maar bij de meeste andere dingen, en zeker bij dit waar we het vandaag over hebben, is dat niet de eerste drijfveer. Dat is niet de drijfveer van uh, landelijk door te breken of uh, wereldberoemd te worden buiten Venlo. En met dat boek wel, met die roman... Ja, niet wereldberoemd te Hoe worden. Hoe heette maar, de roman ook alweer? Uh, het gelijk van Heisenberg heette ja. dat boek. Ja, um, dat was wel... Ja, dat, ik, had, ik had twee dromen um, de afgelopen tien jaar. Dat was um, ooit een boek te schrijven. En om ooit door Joost Prinsen bij Kunsthof uh, aangekondigd te worden. <lacht> nou, allebei die dromen zijn naar werkelijkheid geworden. En ik woon nog steeds in Venlo, dus het kan best. En, en met dat boek liep het slecht af. Hoewel het trouwens nog wel in Duitsland is uitgekomen. Daar en, en daar Aangstrak, heel goed op, nee, met mijn boek. Nou, nee, nou vertel. Nee, nou ja, het is verkocht in Duitsland, het is daar vertaald. Het heeft waanzinnige recensies gekregen, zowel in Nederland als in Duitsland. Um, in Duitsland nog meer. Maar ja, het is geen bestseller geworden of zo. Het is geen... Uh, ik, ik, ik kan er niet van leven, nee. En uh, gaat er dan nog meer komen op dat vlak? Ja, ik ben wel bezig aan een tweede boek. Ja. En wat gebeurde er in Duitsland? Want daar is het beter ontvangen. Hè? Want ik herinner me vooral, maar dat was dan ook weer die, ah, die Storm... die er een zeker genoegen is. Ja, in de, ja, ja. Was de eerste recensie was, uh, was in Nederland op de dag dat het verscheen in de, de, de lokale krant van Amsterdam. Hij ligt daar. <laughs> en uh, daar schreef hij. Was dat echt de allereerste recensie? Nou, het was op de dag dat het boek uitkwam. Oh, wat ja. Erg. ja. Zielig hè? Ja, want het eindigde met. Weet je het En uh, Ik heb het een beetje verdrongen. Ik kan me de kop nog goed herinneren. Maar ook die heb ik uh, zo langzamerhand ergens gestopt... waar ik hem niet meer te vaak voorbij zie komen. Ik ga hem ook niet herhalen. Ja, ook niet. Maar goed, daarna verschenen er nog wel een paar goede recensies. Ja, ze vier sterren in de Volkskrant, uh, herinner ik me. En in Duitsland verscheen die echt van, van Rolling Stone tot in... Uh, um, uh, ja, ja, nou, ja, nou ja, het is heel goed afgelopen met dat boek. Uh, het is, heeft, qua het is heel goed afgelopen, worden. het is alleen qua verkoop valt het tegen. En nu ben je hier om een heel andere reden. Namelijk, uh, je hebt een cd gemaakt en mm -hmm. de teksten van Springsteen vertaald. Mm -hmm. In het Venloos. Ja. En uh, je hebt twee uh, mannenbroeders meegenomen, ja. twee muzikanten. Je gaat live twee nummers laten horen. En we laten er ook nog een van, uh, van jouw cd horen. Uh, laten we even naar het nieuws gaan van vandaag. Want zoals gezegd, uh, je, uh, je schrijft regelmatig voor de opiniepagina van de Limburger. Mm -hmm. uh, je hebt ook een column in de Limburger. Mm -hmm. uh, je bent historicus, de troonrede, Prinsjesdag. En daar was die. De beroemdste uh, venlonaar in de Tweede Kamer. Jolande Oh, Geert Wilders. <laughs> ja. Oh ja, Jolande Zapp natuurlijk ook. Ja, zeker. Ja. Ja. We nemen langzaam de wereld over. Uh, ja, Geert Wilders, maar ik, ik, hij zei vooral iets over dat hij vanavond naar Lady Gaga ging. Ja, dat het hoogtepunt van deze dag niet de troonrede was, uiteraard, maar Lady Gaga. Ja, want het is wel een soort van atypisch idool wat hij dan heeft. Want ik begreep dat die Lady Gaga, die heeft ook een gedicht van Rielke op haar, op haar lichaam getatoeëerd staan. En ze heeft volgens mij wel eens gezegd dat ze altijd alles aan haar linkerzijde van haar lichaam tatoeëert. Zodat ze de rechterzijde vrij houdt. Dat dus alles links, dus ook niet echt... Heel erg Wilders. Dus ik vind het niet de meest logische plaats voor hem vanavond omheen te gaan. Je Zoals, was heel erg verbaasd. Ik vond het wel raar, ja. ik, vond, ik, ik koppel Wilders niet, qua uiterlijk wel, maar niet qua voorkeuren aan, uh, aan Lady Gaga. En sowieso met die bodyguards, dat lijkt me een heel gedoe. In die uh, dansende, hossende massa. En ja, plezier of zo, plezier hebben, dat zie, dat zie ik hem ook niet. Dat heeft hij natuurlijk wel, hij is natuurlijk een mens, dat weet ik ook wel. Maar als je hem zo ziet en als je hem hoort praten, kun je je bijna niet voorstellen dat hij ook wel eens... een uh, een lolletje heeft. Heb je hem wel eens geïnterviewd eigenlijk of gesproken? Ja, um, ik heb hem ik heb sowieso wel eens gesproken. Ik heb hem voor de regionale omroep in Limburg L1. Waar, daar werk ik. Toen had hij net ruzie bij de VVD. Um, had hij zo'n zo paar puntenplan opgesteld... dat veel te rabiaat was, toen moest hij weg. En toen had ik hem uh, twee uur lang, uh, alleen met Wilders. Het was vlak Twee uur hij, lang? Ja, hè? twee uur lang, in het dialect. Oh, ja. En uh, dat was vlak voordat hij uh, bekend maakte dat hij een eigen partij ging oprichten. Wat hij in die uitzending twee uur lang nog ontkende: dat hij dat ging doen en dat dat het hele idee was geweest om dat te gaan doen. Mm -hmm. En het was een heel vriendelijk, leuk gesprek. Ja, ja zou je het zo typeren? Waar, waar ging het over twee uur lang? Hoe het kwam niet op jou over. Het is wel al jaren geleden. Maar ik heb toevallig laatst een stukje teruggeluisterd. Um, vanwege een jubileumuitzending waarin dat dan weer voorbij kwam. Hij kwam daar. Uh, um, gemaakt ontspannen over. Hij was volgens mij heel gespannen, want hij wist al dat er heel veel op het spel stond, niet in dat interview, maar in dat wat hij aan het doen was. Ik mm -hmm. had het idee dat, hij, dat dat een uitgekiende zaak was en dat hij precies wist wat hij wilde. Um, maar tegelijkertijd ging het ook over hele uh, normale dingen zoals uh, de vaste vastelovend of alles, alles wat juist niet met politiek te maken had. Dus de, het, het was ook min of meer een menselijk gesprek, ja. voor zover dat mogelijk is. En is hij nou een typische Venlo-naar? Of bestaat hij eigenlijk niet? Um, ik denk dat hij wel bestaat, typische Van Luna, maar ik ken hem niet goed genoeg, persoonlijk niet goed genoeg, om daarover te oordelen. Want nou ja, ik, ik snap ook wel dat hij, hij speelt een rolletje. Mm -hmm. en dat, en dat, dus ik, ik, ik weet niet hoe die in het echt is. Ik weet niet hoe die, hoe die, uh, hoe die thuis is. Ik, ik kan me niet voorstellen dat het thuis ook de hele tijd zo pissig is. En zo, zo zuur. En, zo, uh, en hoe zou je een typische Venlonaar omschrijven? Uh, chauvinistisch. En tegelijkertijd een beetje met een Calimero gevoel van. Van buiten kijken ze op ons neer. Maar wij weten zelf wel dat we heel sterk zijn. En tegelijkertijd op alles wat in Venlo zelf gebeurt. Ook weer heel erg um, zeuren. Um, dus een, een soort van mengeling tussen trots en, en zich een beetje schamen... voor dat waar ze trots op zijn. Dat is uh, denk ik een typische venlo -naam. En En wat je net vertelde, hè, dat je met Wilde sprak in het Venlo's uh, dialect. Je werkt voor L1. Hoe gaat dat dan? Want kan iemand in uh, Maastricht heel goed... Uh... Um, uh, Venloos verstaan. Ja, Venloos is wel een uh, makkelijk toegankelijk dialect. Uh, het lijkt een beetje op. Uh... Zeg jij hè? Ja, maar, maar ik, de Roennezen bijvoorbeeld ja, is ja. ook niet het lastigste om te verstaan. Mm -hmm. Het wordt wat lastiger als je in de hoek komt van uh, AHJ Doodsenberg te schrijven, van, van kerkraden en, ja, uh, en ja. dergelijke. Maar dat is ook meer een kwestie van wennen. Als je daar een half uurtje naar geluisterd hebt, dan kun je het ook weer prima verstaan. Vaals, dat is echt lastig. Maar de rest is wel een. Er is niet echt een algemeen beschaafd Limburg. Dus elk dorpje, elke stad heeft weer zijn eigen, zijn eigen afwijkingen. En bij L1 is er niet één dialect dat uh, de boventoon vindt. Nee, nee, Nederlands is in principe de voertaal. Maar gesprekken en telefoontjes en ook interviews en bepaalde programma's, die mogen, die kunnen en die moeten vaak ook in het, uh, in het dialect. Maar wacht even, Nederlands is de voertaal. Wat ja. is, dus het nieuws wordt in het Nederlands. Ja, omdat er geen. er is geen. Uh, ja, die ja, is niet. Ja, nee. ja, ja, anders dan Gronings, Drents of Fries. Of Fries, waar je een voorgeschreven uh, taal hebt. Um, de, dus, dus de nieuwslezer leest in het Nederlands. Maar jij mag dan de interviews doen. Ja, want dus je hebt nu nog iedere nog week vraag, nog een cultuurprogramma. Ja, tot? ik presenteer een cultuurprogramma, dus dan praat ik zo van uh, ja, goedemiddag, welkom bij het cultuurprogramma. En dan praat ik met jou als gast. En dat gaat dan in het dat zou dan in het Venloes kunnen gaan. Ja. En dan als ik Venloos zou spreken. Precies, ja, en dan helaas. kom je de plaat weer aan in het Nederlands. En dat klinkt heel erg. Um, raar, maar dat gaat heel natuurlijk, zoals dat volgens mij voor dialectsprekers in het dagelijkse leven ook heel natuurlijk gaat. Je schakelt, in je vriendengroep zijn mensen die dialect spreken en, en, die niet, en, en je schakelt daar heel makkelijk tussen. Mm -hmm. Dat gaat vanzelf, dat is geen ding of zo. Dat is, dat is niet raar. Nee, ik, ik, ik hoorde gisteren, uh, heb je misschien ook gezien op de, uh, ik weet niet eens welke zender, maar van de NTR, dat nieuwe programma. Van Huis. Dat TV. is andere taal. Hè? Ja, ja. Met, uh, dat is andere taal met uh, Twan Huis, want het ging over het Venloos. Ja. Um, en, en hij vertelde dat hij met zijn ouders altijd in het Venloos praat. Dat het echt gek zou zijn als hij in het Nederlands met ze zou praten. Ja, dat is hetzelfde als dat jij met je, met je man ineens vanaf nu Engels ging praten. Of zo. Dat is, ah. zo voelt het, hè? Het, het. Het ligt wel dichterbij, maar het, het blijft een tweede taal in het Nederlands. Als je in het dialect opgroeit en je, doet, en je praat met je ouders of je vrienden altijd in het dialect, is het heel raar om ze dan, zelfs als er Nederlands sprekende mensen bij zijn... om ze ineens in het Nederlands aan te spreken. Maar dat... zal dat niet typisch zijn voor het venloos? Want ik heb altijd de N ingeslikt bijvoorbeeld, want ik kom uit Groningen. Maar het zou nu voor mij... Ja, ik, ik slik die N dan nog... Volgens mij als ik nu weer met mijn familie praat... ga ik toch niet echt heel erg de N opeens weer inslikken. In misschien... ik, het, ik merk het zelfs met mijn vriendin, die komt dus uit Reuvert. Dat is 10 kilometer ten zuiden ja. van Venlo. Er zitten uh, genuanceerde verschillen tussen het Reuvers en de Venlo's. Ze woont nu tien jaar in Venlo. Ja. Als ze met mij praat, dan, dan lijkt het heel erg op Venlo's. Maar zo gauw ze in Reuver is bij haar ouders... Ja. dan schakelt ze helemaal terug op, uh, op, het, Reuvers. op het Reuvers. Dus ik, ik, ik denk dat het toch menselijk is. Misschien hoe langer je ergens woont, hoe minder daarvan overblijft. Ja. Maar ja, je moet het echt in, in die zin moet je het zien als een taal. Het is een eerste taal. Het werkt niet veel af van het Nederlands, maar het is wel een verschil. Ja, misschien is het verschil dan dat ik geen dialect sprak, maar alleen maar een beetje een tongval had die anders was. Misschien is dat het verschil. Hmm. Goed, nou luisteraars, misschien zijn er mensen... Eh, die enorme kenners zijn van het dialect en het eh, tongval. Die kunnen zich melden en ook eh, wat betreft andere zaken. Alle fans van Bruce Springsteen worden hierbij opgeroepen... om zich te melden, oh want hij is zo ongeveer heilig verklaard. Hè? En aan zijn tekst mag je absoluut niet komen, Frans Pollux. Jij deed het wel, en dat gaan we zo horen. In het Venloos heb je zijn teksten vertaald. Op een cd gezet en uh, straks ga je live twee nummers laten horen. Uh, luisteraars melden zich via onze website gastenboekradiokunstof.nl of via Twitter kan ook uh, hashtag Kunststof. Goed, Frans Pollux. Voor de mensen die later uh, zijn ingeschakeld. Je bent uh, historicus, zanger, journalist, uh, dichter, schrijver. Wereldberoemd in uh, Venlo. En ook daarbuiten trouwens. Want uh, je hebt echt wel een paar hits gescoord, toch? Met uh, de band Nate Lottem. We zijn een keer Paradeplaat op Radio 2 geweest nou, met een liedje. En we staan nog steeds in de top, uh, hoe heet het? de top 2000 van Radio 2. Nou, dan heb je ja. het toch wel gemaakt. Dan ben je niet alleen maar wereldberoemd in Venlo, nee, maar ook, ook daarbuiten. Ja. Uh, en nu uh, heb je een uh, nieuwe band onder jouw eigen naam, Pollux. En met Pollux heb je een album gemaakt en dat heet Pollux Duits Springsteen. Je hebt nu twee uh, muzikanten meegenomen, mm -hmm. zitten hier achter ons. En je gaat... Uh, Eén uh, nummer, twee nummers live laten horen. De eerste, misschien moet je eerst even zeggen... welk nummer je als eerste gaat doen en er iets over vertellen? Ja, nou, het leukste wat erover te vertellen is... is dat het geen nummer van Springsteen is. Uh, maar wel een nummer wat hij heeft gezongen, gebracht... Op, op een plaat die hij vijf jaar geleden heeft opgenomen. De Seagull Sessions heeft Pete van Pete Seagull. Die dan weer vaak nog oudere liedjes zong. En één liedje gaat over de erie Canal, Een kanaal van het uh, uh, oosten naar het westen, zeg maar. Vanuit New York geredeneerd. Um, de belangrijkste uh, snelweg in die tijd, in de 19e eeuw. En dan zat je in een bootje. En daarvoor, dat werd dan een soort van trekschuit... die getrokken werd door een ezel als je geluk had. En misschien als je pech had door een slaaf. En dan moest je onder zo'n brug doorbukken. En dat was afzien en dat bootje ging langzaam. En wat, wat, wij gedaan hebben, of wat ik gedaan heb met die teksten... is ze geprobeerd te projecteren op Venlo en omgeving... Um, en nou ja, we hebben wel een kanaal, maar niet zo'n groot kanaal en geen trekschuiten meer. Dus meer naar andere connotaties gezocht. En dat van dat bukken en van die slavenarbeid... dat deed wel een beetje denken aan al die Poolse aspergestekers... die wij zo één keer per jaar allemaal op bezoek krijgen. En die dan onder ontberende omstandigheden die asperges moeten plukken en dan daar ook gehuisvest worden. En, en, en daarover gaat het liedje nou, over een sperjesveld. Dus je hebt het niet echt vertaald, maar je hebt het opnieuw verteld. Ja, hertaald. Dat is wel een hertaald. mooi woord. Ja, ja, naar het venloos. Goed, ik ben heel benieuwd. Je wordt begeleid door uh, Bart-Jan Paardmans op gitaar... en Emil Sarkovic op viool, sax en klarinet. Eerste viool, zie ik nu. klarinet. En klarinet. Laat het maar horen. En een kilo, nog en ons aan geld. 15 vier hoor op een sperriesveld. Gepot en gesloopt, maar redder en die telt. 15 vier maal op een sperriesveld. Zak maar weg, zo'n haastig verdwint. Nu, ik schule wie ze weer verschijnt. Pas na een straks zien we vreemd. Weg van alle sperien zee. Gebruikt, ja, hé, wezen is gezond. Come on, gebruikt, hé, steek je sperien zoet te grond. Ja, de wet spaats biedt terecht. De mens zegt dat het leven schuilt. Pas zoe je daar monden pekt en. De sneeën smelten, 15 man om een sperrie is Wie zorgens rond Sint-Jan, de zomer weer wel. 15 man om een sperrie is wel. En zelfs zondags vroeg goed te wonen. Eindelijk zitten de kerken weer vol, want dankzij hem, mijn god de vader door. Zitter een nacht, vodka kloor. Beugtig, wezen is gezond Oh ja, steek die sperjes uit de grond. Ja, de wetspas, wie terecht, de mensen zijn dat het niet Als ze hoe je daar schoot te pechten, dan de sperjes wel Nou, doe mij Frans Pollux maar, hoor. Ik heb die hele Springsteen niet meer nodig. Dank je. En dan hebben we ook nog uh, een, een, een witte neger, hè, die je hebt meegenomen. Ja, ja, een Frans witte Pol, Pol ook. Hij komt ook uit Polen, echt. Hij uh, heeft alleen nooit sperries gestoken omdat hij zo goed kon spelen. Maar het is Emil Sarkovich. Ja. Ik doel natuurlijk op Clarence, uh, Clemens, die ja. altijd de solo's ja. deed hè, ja. bij uh, ja. Springsteen. Ik, ik had net een idee dat Wilders natuurlijk nu onderweg is... naar Lady Gaga, in de auto zit... Natuurlijk naar Radio 1 luistert. Hij luistert vast naar BNR Nieuwsradio. Ik vind het meer een type van BNR. Vind je niet? Denk je? Ja. Hij moet zich even melden via Twitter, vind ik. Als hij dit heeft gehoord in het Venlo's. en of dan het Polen-meldpunt nog steeds van kracht is... nadat hij dit heeft gehoord. Ja, er was laatste nieuws. ik weet niet of dat hier ook is geweest... maar een van die PVV-leden schijnt zijn hele huis te hebben laten verbouwen... Door een stel Polis. Dat vond ik nog wel een. Uh... Ja, precies. Oh, dat, ja. Ja, okay. ja, ja. Goed. Um, ja, vertaald. Je hebt uh, de. Dit was dan een tekst van Piet Seeger. Maar goed, uh, uh, door uh, Bruce Springsteen op, uh, op. Het is nog veel ouder. De tekst is van. Uh, ik weet uh, Woody Cool of zo. Of niet, ja, ja, nog veel ouder. Ja, ja. Ja, uit de slavernij natuurlijk. Ja. Um, maar goed, ik zei het al, uh, we hebben te maken met een heilige. En aan de teksten van Bruce Springsteen kom je niet. Wat deed jouw besluit om het wel te doen? Nou, volgens mij is het meer anders. Als je zegt van de Springsteen, daar moet je niet aankomen. dan ben ik het er voor een deel mee eens. Wat je dan, wat je volgens mij niet moet doen, is, is het beter of het, het op dezelfde manier als Springsteen doen. Dus hem coveren of hem nagaan doen op een bune. Of zijn likjes precies zo spelen, zoals hij. Dat is, dat is tricky. Dan, dan, dan kom je aan wat hij. Heilig... En, en dat kun je toch nooit veel beter mm -hmm. doen dan hij. Maar volgens mij. Als... Dus dat was al jouw eerste opdracht aan jezelf. Het moet in elk geval geen coveralbum worden. Nee, zo is het ook niet. Zo is het nooit bedoeld. Het, het is geboren vanuit een fascinatie voor die teksten. En daarom is het ook niet een ontheiliging van die teksten. Mm -hmm. Maar meer een, juist een heilige verklaring van die teksten. Het is de fascinatie voor een aantal teksten waar, die me altijd door mijn hoofd zijn blijven spoken. en waar ik nooit uitkwam. in die zin van dat als je denkt dat je ze, dat je ze verklaart waar ze over gaan. dat je denkt dat je kunt duiden um, wat, wat er in die liedjes gebeurt. dat je als je dan een paar maanden verder bent en je kijkt er weer naar. Dan, dan lijken die teksten ineens heel ergens anders over te gaan. En dat gebeurt in heel veel liedjes. niet in alle, maar wel in heel veel liedjes van Springsteen. Dat is zijn kracht als liedjesschrijver. Dat is, dat is zijn talent. Maar dat maakt die teksten ook zo fascinerend. Daarmee kun je aan de slag en, en met vertalen. Maar is het zo, sorry dat ik je onderbreek, maar is het zo dan ook begonnen dat je uh, erachter wilde zien te komen waar ze nu precies over gaan, die liedjes? Ja, niet, niet het idee om het CD op te nemen, maar wel het idee om, om, om die liedjes te vertalen. Ik heb één liedje, dat, daar is het mee begonnen allemaal: het, het, uh, Thunder Road van Springsteen. Een van zijn bekendste nummers, hè? ja. Ja, um, uh, en op een gegeven moment zijn we dat ook gaan spelen uh, in het theater, maar dan in het Engels. En toen ik begon het wel te kriebelen. stel nou dat ik, want de rest van de liedjes zijn altijd in het Venlo's. Ik maak dialectmuziek, like muziek en dan kwam dit ineens voorbij als een ode, maar dan in het Engels. Mm -hmm. Toen dacht ik van wat als, als, als ik dit nu in het Venlo's zou kunnen doen. Maar dat liedje had voor mij zo'n diepe betekenis en het ging al zoveel jaren mee. Dat ik daar wel een beetje aan geprobeerd heb te werken, maar ik kwam daar nooit helemaal uit. Uh, maar ik merkte wel dat door dat liedje te proberen te vertalen... dat ik achter bepaalde betekenissen kwam van die tekst. Vertel text. eens, waar gaat dat liedje over? Ja, dat, is een hele moeilijke, dat is een hele goede vraag, maar het antwoord is heel lastig. Mm -hmm. Het begint met uh, The Screen Door Slammed, Mary's Dress Waves. en het komt dan, Een jongen komt aan in een auto bij een huis en de deur waait open. En daar komt Mary, um, het meisje in een mooie jurk... komt daar op die porch mm -hmm. uh, naar buiten getanst. En ze heeft Roy Orbison op de radio aan. Dus dat liedje begint al als het niet als een film is, dan toch wel als een boek. Mm -hmm. um, en, en, zo, en zo gaat die tekst ook verder. Er zit een hele wereld achter. Die jongen komt dat meisje halen en zegt van... stap in, stap in en we rijden weg. We, we gaan de wereld verkennen um, over Thunder Road. Heel veel jongens hebben het al geprobeerd met jou. Niemand is het gelukt, dit is je laatste kant. Stap in, nu kunnen we gaan. Um, maar die weg speelt een hele duistere rol... Er zitten geesten van jongens die ze al weggestuurd heeft, die dwalen daar rond. Zijn die verongelukt? Of wat is er met die jongens gebeurd? Of is zij zelf misschien een geest? Of gaat dat hele liedje eigenlijk over die weg? Want het heet Thunder Road. Mm -hmm. Dus er zijn allerlei kanten op, allerlei richtingen die je kunt kiezen. En op alle mogelijke niveaus te lezen of te le beluisteren. Zoals heel veel van de liedjes. Die, natuurlijk, die, die worden gepruimd door de arbeider in Amerika mm -hmm. en door de intellectueel. Ja, en ja. Dat, maakt zijn, dat maakt zijn oeuvre zorgen. Ik heb hier één zinsnede uit Fender Road uh, even voor jou uh, opgetikt. En, uh, de, dus de, de, een prachtige zin is dat. Misschien moet je die even voorlezen en dan daarna wat jij ermee hebt gedaan. Okay. Wil je dat doen? Ja, dat is goed. Um, die drie zinnen? Ja. Well, I got this guitar and I learned how to make it talk. And my car's out back if you're ready to take that long walk. From your front porch to my front seat. The door's open but the ride right, is in free. Ja, okay. een geweldige zin, toch? Ja, fantastisch, ja. En toen? Want dan heb je dat daar leren. Ja, dus, maar er zit al een stuk voor, hè? Dus ja, ik kom ja aan wat aan. je net vertelde. Ja, ja. Um, ik, heb geen geld, ik heb geen geld, maar een stum. En als het mond heb ik mijn gitaar. Mijn auto staat als ze meegeven is al kloor, Dus loop maar vanaf die deur naar mijn portier. Ik rie gratis, maar ik hoop op wat meer. Ik rij gratis, maar ik hoop op wat meer. Nou, ja. Ik vind het mooi gedaan. Ja, ja. Ja. Okay. Ja, de uitdaging is om dan uh, ja, dat, de, om, uh, elke lettergreep ook te vertalen in een lettergreep. De klemtoon hetzelfde. Elke lettergreep in, in een lettergreep. Ja, dus, dus het metro moet hetzelfde blijven. Dus ja, de vorm ja. die hij gekozen heeft blijft in het feinloos hetzelfde. De rijm blijft op dezelfde plaatsen staan. De binnenrijmpjes blijven staan. Zo. En dat maakt het het, het puzzelwerk. <laughs> ja, dat, is, dat is het wat leuke. Wat een gedoe, man. Ja, maar wel leuk gedoe. ja. ja. En um, uh, dus, het mocht geen uh, coverplaat worden. Uh, het mocht niet echt een letterlijke vertaling zijn. Ja, maar, maar het kon wel hoor. Dat vind ik, vind ik op zich niet zo erg. Maar het moet in, moest dan in ieder geval passen in, bij, bij Venlo ook. Maar zo'n liedje als Dancing in the Dark, dat we dat we op het laatst nog hebben toegevoegd aan de plaat. Mm -hmm. Nou ja, dat gaat over dansen en over liefde en, mm -hmm. en, en over tegenslag in het leven. Dat kan ook zo rechtstreeks vertaald naar het Venlo. Dus dat kun je dan redelijk. En, en, en zaten er nummers bij waar je er maar niet uitkwam? Dat het gewoon niet lukte? Ja, ja. Um... Atlantic City. Ja. Dat is een liedje van de platen Nebraska. Um, heb Ik, altijd een ik fantastisch ben geen liedje? enorme uh, Springsteen kennen, maar dat heb je vast al in de gaten. Nee, ja, hoeft ook niet. Okay. Maar dat liedje gaat over Atlantic City, een soort van Las Vegas aan, uh, aan, de, aan de oostkust van Amerika. En, en allemaal wat verlopen en vergaan. En een maffia uh, plaats. Die, die, die serie Boardwalk, Boardwalk Empire, misschien ken je die. Ja, die, die speelt ja, zich ja. daar af. En dat liedje begint met... Uh, well, they blew up the chicken man in Philly last night. Ze hebben de kippenman in Philadelphia opgeblazen. En de kippenman bleek dan een maffiabaas te zijn geweest, die zo genoemd werd. Dat is me niet gelukt om de kippenman in Venlo te vinden. En nee. om datzelfde gevoel van maffia en van, uh, van gevaar. Want die, het, het gaat dan over een jongen die kiest voor de georganiseerde misdaad. Dan nou heb je in Venlo ook georganiseerde misdaad. Uh, zelfs een hele beroemde georganiseerde misdaad. Maar dat, dat is me nog niet gelukt. Omdat, uh, dat meisje staat. uit New Jersey daarentegen. Dat weer wel. Ja. Ja, het is ook geen liedje van Springsteen trouwens. Dat is een liedje van Tom Waits. Maar dat schijnt, toen Springsteen Jersey Girl voor het eerst op de radio hoorde, schijnt hij te hebben gezegd: van Wat schrijf ik toch een goede liedje? Is. Dus het hij dacht zelf ook dat het van hem was. Het, het doet, voldoet ook volstrekt aan zijn idioom. Het gaat over met een meisje in een auto naar de kermis gaan en een lala laga -la fringe. Dat ja, nou, ja, ja, gaat ja. ook bij Springsteen. En uh, ja, dat gaat. Een jongen in New York zingt over een meisje aan de andere kant van de rivier. New Jersey. En in Vello heb je ook een rivier. De Maas, en aan de andere kant ligt Blerik. Dus dat liedje kun je wel heel makkelijk terugbrengen. En zingen vanuit, vanuit Venlo dat je ja. met een meisje in Blerik naar de kermis gaat. Daar komt de moeder van het van huis vandaan, of niet? Dat kan wel dat hij uit Blerik komt. Ja. Ja, dat zou en goed wat kunnen. voor soort meisjes wonen daar dan? Nou, Jersey Girl is ook nog uh, een, een soort van uitdrukking. Dat is een, een, een term voor um, een, een bepaald type vrouw. Een um, Beetje ordinair, toch? Beetje ordinair misschien. Ja, een ja, kermismeisje. Een kermismeisje. En um, daar in Blerik... Maar juist wel een hele pittige... pittige en in Blerik vind je die pittige tantes um, ook. Bijvoorbeeld in de buurt de Klingerberg. Uh, hele bekende buurt. En dus Jersey Girl, Klingerberg. Um, nou ja, dat past er wel. Ja. Dus nu is het Klingerberg. Mooie vondsten. Goed, je gaat nog... Ja, Thunder Road, die wilden we nu natuurlijk wel horen. En die kan je live spelen nu ook, hè? Ja, dat is wel een lang liedje. Maar... Ja, nou ja. Dat mag wel, hè? Ja, tuurlijk. Bartjan Baartmans en Emiel Sarkovic op viool. Bartjan Baartmans op gitaar en Frans Polk zelf begeleidt zichzelf ook op gitaar. Thunder Road, maar dan heet het natuurlijk Regenweg. MUZIEK Het is een druinbeeld, halfwistig het echt, maar riekt in die zomerkleid. De radio draait weer wat van springsteen on to run, maar ik wil dit zien. Wie zint al lang al braaf? Ik moet nu echt van de. alleen zijn af. Loop niet terug door die deur, met je dicht werd best wat ik doen kom. je bang? En zeg als niet weg, wie ziet te al te goed? Blijf gewoon een meer in dit oor De bus kan pleetje maar de kind stort mij door Oh en dat is Miraza. Ga maar schulen en in die dekens leeg zielig te zien Die een eigen hertje breken en koest er al de pin. Gans te zoomen, wees misschien. Voor een prins die ik van hier redden zou. Ik ben geen held en ik zit wat kruil. Alle verlossing die ik meenem, zit onder mijn moedertaal. Dit is een kans om alles goed te doen. Ik hey, wat anders Kom Wat wil ze straks, heimwee of spier? Stap maar in, ik ben voor ik morgen ben. Oh, oh kom pak nieren, wie vinden nog vandaag? Het aan ons beloofde land. Hoor regenwee, hoor regenwee, regenwee. Ik lies de kloor wie een slang die vol Het is. Laat al maar toch, het is holbaar als wie noedrek gewoon. Mij gij zou de de om op haar. Vanaf tien nog niet op tien. Grie gratis, maar ik hoop op wat meer. En ik wij wel wil want we hebben het besloten. Deze nacht zien we vreef, alle beloftes vergoed verbroken. En de kans lozen je om de hopen op die moeilijke zee. Goed, doe als dua nog rond, dan wij glitsen die stam op die zendoe je. Die geist schreeuwt 's nachts die een naam. Die geest er weggestuurd. Maar de weeg treft een blaad. 's Morgens vroeg de ogen nog dicht. Huur ze wagens op de weg. Maar als ik kies, zien de straten leer. Vul de wind. rieke rijke bij. Er is een die Echt mooi is het. Regenweg, regenweg. Zeg ik het dan goed? Regenweg, regenweg. Uh, Thunder Road. En uh, Mary werd uh, Marieke. Hè? De meest voorkomende naam. Ja. Ja. Um, ja, het is ingewikkeld, het vertalen van die teksten. Zeg ik net al, de gevoeligheid rondom uh, de mm. teksten van, uh, van Springsteen. Maar kun jij als kenner als van zijn werk zeggen, wat kun je typeren? Wat is nou een typische Springsteen-tekst? Zijn net al uh, man met meisje, onderweg, nee, is... naar met, op de weg? Ja, dat. En, en, en daar zit nog iets diepers aan ten grondslag. En dat is meteen de parallel met Venlo. Als je vraagt van wat zou springen ja, met die Venlo te maken hebben? Ja, natuurlijk ook, Frans. Dus die ondervang ik dan meteen? Want het grote thema, in, in, in misschien wel zijn mooiste liedjes, maar in ieder geval niet heel veel liedjes, is vluchten. Is vluchten uit een. Uh, is, is weg willen uit een kleine gemeenschap. Een kleine, beklemmende gemeenschap. En dan niet eens zozeer weten waar naartoe vluchten. Maar in ieder geval daaruit vluchten. Naar het beloofde land of naar iets groters of, of naar de wereld. Dus wegvluchten uit een, uit een leven of uit een gemeenschap op zoek naar iets groters. Dat zit in heel veel liedjes. In Born to Run, in Thunder Road, in uh, Promised Land, in uh, No Surrender. In heel veel van zijn, van, zijn, van zijn grote nummers. En misschien is dat wel wat hem wat hem geschikt maakt voor mensen uit een kleine stad. Hmm. Uit, van zo ongeveer de grootte van Venlo. Ja, want uh, Springsteen is zelf ook nooit vertrokken, toch? Uit Ramassan? Nou ja, volgens mij is hij wel. Hij is, hij is geboren in uh, Long Branch... Uh, een of andere grote gehad. En, en is opgegroeid in Freehold. Dus hij is uiteindelijk wel wat groter terechtgekomen. En hij heeft natuurlijk wel in New York en is in, in, in, in, op de oostkust, aan de oostkust heeft hij geleefd. Aan de westkust heeft hij geleefd, ja. Maar uh, hij heeft wel gekozen uiteindelijk weer voor dat, voor dat kleine beschermende. Maar ja, daarnaast. 7000 inwoners, geloof ik. Dat kan wel. Dat Zoiets. Is, ja. En hoeveel wonen er in Venlo? 100.000. 100.000. Dus 100 Kijk, groot. nog heel wat meer. Ja, het ja, ja, ja. is eigenlijk gewoon een hele grote stad. Nou, het heeft het voordeel van een kleine en een grote gemeente. Dus Venlo is net groot genoeg... om elke dag nog drie of vier mensen tegen te komen... die je nog nooit gezien hebt. Ja. Uh, en klein genoeg om heel vertrouwd te voelen. en um, om, om heel veilig te zijn en om je vrienden altijd in de buurt te hebben... En om van die gemeenschap uit te kunnen gaan. Dus je hebt het beste van beide werelden? Dat pleeg ik dan te zeggen. Ja, <laughs> ja, ja natuurlijk. Nou, het is wel fijn om dat te denken. Maar, maar uh, is dat misschien ook de reden? Dus die, de, die onderliggende uh, gedachte, zou je het kunnen noemen. Waar, uh, waarom vooral zoveel mannen trouwens van de tekst van Springsteen hoor. Daar hangt er zeker romantiek omheen. Eindeloze gesprekken ook. Wat is dat? Ja, en Mannen. zonder in homo-erotische gedachten te willen vervallen. Hij is natuurlijk ook een soort van rolmodel. Hij is een soort van voorbeeld. Hij heeft alles in zich. Hij heeft dat ontzettend ruige, mm -hmm. dat, dat mannelijke. Tegelijkertijd schrijft hij enorm poëtische teksten. Hij heeft iets intellectueels. Hè? Sommige teksten gaan heel diep. En hij is steeds meer in romans en in filosofen terechtgekomen. En, en Verdonschot, uh, de, Leon Verdonschot, de journalist, popjournalist en, en ook ja, uit grootst... Venlo afkomstig? Nou, dat niet helemaal. Het oh, nee. is wel oh, bijna gelegen. Venlo. Ja. Uh, en, en heel goed Springsteen-fan. Die, die, zei, die zei van, ja, Springsteen voelt als een grote broer. Of als een vaderfiguur. Als een soort van wijs iemand die je de weg in het leven wijst. Hm. Met zijn teksten. En dat zullen allemaal de stoere Springsteen-fans misschien niet heel graag toegeven. Maar ik denk wel dat dat een... Uh... Maar ja, gek genoeg, want dit zijn allemaal dingen waarvan ik juist denk... dat zou vrouwen moeten aanspreken, toch? Ja, maar ik, als je denkt naar een rolmodel... of als je, als je aan iemand, aan wie je zou willen spiegelen... Dan, dan zou Springsteen wel een, wel een goede zijn. Ja. Um, ja, maar vrouwen vinden hem toch ook leuk. Ja. ja, niet? Nou, ik heb vooral het idee dat dat mannen. Ik bedoel, er zijn natuurlijk genoeg vrouwen die ook van Springsteen houden, maar dat ja, het mannen is natuurlijk daar ook gewoon rock en roll. Het is gewoon goede goede rockmuziek. Het is het is gewoon goede muziek. Hm. En daar houden mannen van. Ja. Van goede muziek. Ja. Dus en, toch? En, maar maar ik ik zit nog even een beetje. Ik zit nu waarschijnlijk ook een beetje voor me uit te staren te, wat jij allemaal vertelt. Want daar zit wel iets van aan de ene kant uh, de grote wereld. Willen betreden, stoer, uh, gitaar. Uh, mm -hmm. En, en uh, tegelijkertijd ook niet helemaal echt durven. Ik denk wel dat hij ja, durft, maar dat, dat zit wel in die liedjes. Dat weg willen, dat, weg willen want dat heb ik net nog niet gezegd. Maar het thema is dan niet het, het, het uh, willen vluchten. Maar het thema is het willen vluchten en het niet kunnen vluchten. Gebonden zijn aan die gemeenschap door alles wat je daar houdt. Dus, wel diep van binnen denken, ik moet de wereld zien, ik moet hier weg, ik wil weg en ik ga ook weg. Ja. Maar dat nog steeds niet gedaan hebben. En steeds zingen over dat hij het gaat doen. En nu heb je het nog steeds over Springsteen. Nu of ik gaat ik het nu over Pollux. Nee, nu heb ik het nog steeds over Springsteen. <laughs> ja. Maar dat maakt hem wel geschikt voor mensen die in een middelgrote stad wonen. En hoe zit het dan met Frans Pollux? Waarom uh, ben jij nooit vertrokken? Ja, je hebt gestudeerd in Utrecht, maar weer teruggegaan. Ja. Um, nou ja, volgens mij omdat Venlo net groot genoeg is om je daar een leven lang te amuseren. Um, en ik, ik denk dat ik niet zo'n avontuurlijke inslag heb. Dus ik vind dat, dat veilige wel heel fijn. Ik, of in Venlo, ik weet wat ik kan en ik weet waar ik dat in Venlo... op welke manier ik dat kwijt kan. En dat is heel bevredigend. Al mijn vrienden die ook zijn gaan studeren in het, uh, in het land... op eentje na, die is in Utrecht blijven hangen... zijn ze allemaal teruggekomen naar Venlo. Hebben daar allemaal een huis gekocht. Um, een vriendinnetje gekregen en nu kindertjes. En dat voorspelbare leven blijkt toch veel fijner te zijn dan dat we op de middelbare school voorspelden dat dat ooit zou kunnen zijn. Ja, want het idee was dat je wel weg zou het gaan. Het idee was of natuurlijk niet? dat we de wereld zouden veroveren. Daar hadden we ook ja, we hadden daar gedetailleerde plannen voor klaar liggen om de wereld over te nemen. Maar het blijkt dat er toch meer is dat je bent aan zo'n plaats waar je vandaan komt. En Wat zie je dat voor... tijdens je studie? Hoe gaat zoiets dan? Want... Ja, tijdens mijn studie merkte ik al snel dat ik. Dat ik die stad niet leuk vond, die andere stad. Dat me dat te groot was. Dat ik het niet fijn vond. Dat ik niet wist waar ik was. Dat je in elke kroeg. Dat je, die je... niet wist waar je was? Nee. Dat ik niet elke steen kende of zo. En, en dat ik in, in een kroeg die ik binnenkwam. dat ik daar meer mensen niet kende dan wel. Dat is voor, voor heel veel mensen is dat juist heel fijn. Maar ik merkte dat dat voor mij niet fijn was. En dat zegt dan heel veel over mezelf. Maar ja, ik denk dat ik daarom uh, nog steeds met heel veel geluk, plezier, geluk en bevrediging in Venlo woon. Het is alleen lastig als je dan in zo'n programma als dit mag komen. Want dan moet je eerst 2,5 uur in de auto zitten. Maar dat gebeurt gelukkig niet zo vaak. Nee, dat gebeurt nee, niet zo nee. heel vaak. Maar goed, de, uh, jij, jij zegt dus eigenlijk dat je al vrij snel wist dat je terug wilde. Want ja. wanneer wordt dat dan duidelijk? Ik denk dat ik dat meteen al wist toen ik in Utrecht ging studeren. En ik dat dacht, het gewoon een, een fase zou zijn in jouw leven: even die studie, en dan ja, weer. Terug. Die studie. En ik, ik had toen het idee: ik wil schrijven journalist worden. En natuurlijk. Het liefste dan, weet ik veel, bij Volkskrant of NRC of bij een grote landelijke krant. Maar meteen speelde in mijn achterhoofd ja, maar dan zou je wel uh, ja. uh, daar ergens moeten gaan wonen. Dus dan maar niet. Dus dat viel al gauw af en ik denk de Limburgers lekker mooi. Ja, echt, dat viel. Ja, ja, ja. Maar dit is toch niet. Je, je leven bestaat uit een. Het geluk in je leven bestaat uit een aantal factoren. Mm -hmm. Waarvan je carrière er één is. Maar een hele hoop andere zaken dat geluk ook mede bepalen. En die andere zaken had ik allemaal heel goed. Die heb ik allemaal heel goed op orde. Goeie vrienden. Een mooie vriendin, leuke kinderen, fijne omgeving, fijne familie. En dat, is dat, en, en, en dat zorgt ervoor dat ik allemaal dingetjes kan doen zoals dit die daar, die daar buiten vallen. Maar ik zou dat niet allemaal willen op, uh, achter me laten... Voor, voor, voor één kans de om dan bij de Volkskrant te gaan nee. schrijven of zo. Ja, als ik dat al zou kunnen, maar dat, dat idee. Ja. We, we hebben dit natuurlijk ook aan Leon Verdonschot uh, voorgelegd. En die uh, zei, Pollux is verknocht aan zijn roots. Nou, dat klopt, dat beschrijf we nu ook. Hoewel hij in zijn omgeving mijlenver boven de markt uitsteekt. Hij is ambitieuzer en getalenteerder, getalenteerder dan de anderen. Maar blijft even bescheiden als ik hem al jarenlang ken. Nou, vind ik vind het heel mooi dat hij dat zegt. Ik, ik betwijfel of ik heel ambitieus ben. Want dat is volgens mij een tegenspraak met, uh, met Wat jij net uh, ik, ik denk dat ik, dat ik niet zo ambitieus ben. Dat, dat het, uh... Maar dat is toch vreemd? Ik bedoel, je schrijft een vuistdikke roman. Uh, je, je, dit is geloof ik al je vijfde of zesde album... Uh, je laat van je horen uh, bij L1, waar je ja? iedere week een cultuurprogramma ja, ja, hebt. Oh ja, dus ik heb wel de, de buur nodig en de aandacht van mensen... om te zien wat ik doe of zo. Dus ik, het is niet zo dat ik in een kamertje kan zitten... en dat ik dan ook gelukkig ben. Maar die ambitie wordt al bevredigd als ik dat op een buur in, uh, in Bleren kan doen... en, en daar applaus krijg of, of, of een liedje kan zingen. Elk jaar heb je in Venlo de de Um, dat is uh, de carnavalsliedjeswedstrijd. Mm -hmm. Elk dorp heeft zijn eigen liedjeswedstrijd. Ja. En elk jaar worden daar de vier liedjes van dat jaar gekozen. En dat loopt al sinds, weet ik veel, 1930. En ik vind het nog steeds fantastisch om daar elk jaar aan mee te doen. En ik hoop nog steeds elk jaar dat ik daar win. Dat mijn liedje dat jaar ja. het vaste lovensliedje van Venlo wordt. En, en dat geeft nog steeds zo'n geluk en zo'n uh, zo blijdschap en zo'n bevrediging... dat mijn ambitie om, om liedjes te schrijven daar al door bevredigd wordt. Dat vind ik... Uh... Dat vind ik al mooi. En dan met carnaval zelfs dat mensen dat liedje zingen... of dat een, een joekschappel, een dwelorkest... dat liedje ergens speelt op de hoek van de straat. Ja, dat... dat is voor jou meer dan voldoende? Ja, voorlopig nog wel. Je ja. kijkt wel weg nu. We gaan even luisteren naar de cd. Want dat is natuurlijk ook belangrijk om mm. even te horen... hoe het daar uh, hoorbaar is. Welk nummer gaan we doen? Zullen we Born to Run doen? Born een to stuk? Run, ja. Vandoor. Mm -hmm. Zo klinkt het op het album? Ja, live, live opnames zijn het van een theaterconcert. Dat moet moeten we even bij zeggen. Oh zeggen. Ja. Ja. Via Twitter uh, wordt er enorm uh, gereageerd dat mensen het fantastisch vinden, acuut heimwee krijgen naar Venlo, Kippenvel. Geen heiligskennis. Ah, Ook fijn mooi. om dat te, te fijn. horen, Frans Pollux. Um, uh, was het eigenlijk belangrijk voor je? Of nee, laat ik het zo zeggen: is het voorspel, voorstelbaar geweest voor jou, dat je een vrouw, dus de liefde, uh, dat dat iemand zou zijn die geen Limburg zou spreken. Geen Venloos of um, uit die streken zou komen. Ja, nou ja, het zou wel voorstelbaar zijn, denk ik. Het zou heel bekrompen zijn om te zeggen dat dat niet zou kunnen. Um, maar het, het maakt het wel veel lastiger. Omdat die eerste taal toch de taal is waarin je denkt en waarin je voelt... En um, uh, ja, daar zit dan dus een extra stap tussen. En de liefde overwint uiteindelijk alles. Ja, dus dat zou gekund natuurlijk. hebben. Maar, maar het, is, het, het is zoals van Nederland spreken nogmaals dat vergelijken. Het gaat net iets verder, want het ligt het verder van elkaar af. Maar zou het makkelijk zijn om met een Engelstalige dame of met een Franse? Ja, het zou natuurlijk kunnen, maar er, er, ligt een, er ligt een drempeltje tussen dat je moet overwinnen. Je bent één keer weggegaan, hè? Is dat zo? Ja. Twee maanden lang. toch? heb oh, ja, ja, je in New York Ja, ja, ja, ja. ja twee ja. maanden, wat is ja. het? Maar goed, als je je leven lang... Ja, dat mij... je echt ja. helemaal in je eentje... Weg van Venlo, weg van je vrienden, weg van je vrouw, van je vriendin. Wat gebeurt er dan met Frans Pollux? Dat was wel heftig. Ik, ik, ik wilde Om te graag, schrijven trouwens. Ja, ik wilde graag dat boek afmaken. En toen ben ik naar New York gegaan. Toen heb ik daar uh, op een kamertje in mijn eentje gewoond. Um, in een echt grote stad, zeg maar. En dat was uh, fascinerend. Ja, Je wordt heel erg op jezelf. Je, je, je keert heel erg in jezelf. Op jezelf word je teruggeworpen. Dat had ik nog nooit zo meegemaakt. Want ik had altijd in dat veilige beschermde nest gezeten... En dat leverde hele gelukkige momenten op. Um, ik kwam dingen over mezelf te weten die ik me die ik nooit gerealiseerd had. Dus ik Wat dan? Hoe dan? Ja, nou, het gaat heel diep. Als het ik... te diep gaat, laat maar. Ja, nee, dat is niks voor, voor in een uurtje. Maar ik ben, ik, denk, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als uh, die twee maanden in New York. Maar ik ben Wat zeg nooit, je? Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als toen in New York. Nog één keer? Maar ik ben ook nog nooit zo ongelukkig Haal, geweest. Ik ben nog nooit zo gelukkig, ja. Nee, dus de, de pieken die waren ook extra hoog. En de dalen waren extra Laag en waar zat hem dat geluk dan in? totale vrijheid, totale onafhankelijkheid. Dat en, en dat is dat dat is ook de, de, de, de het dubbele van zo'n van een hechte gemeenschap, hè? om van hoe dat maar eens te noemen. Is, dat, heeft als voordeel dat je dat, dat veilige vangnet, dat warme, en dat heeft als nadeel dat het je ook een beetje opsluit. Het heeft hem als nadeel een beetje dat bekrompen. En dat zit ook in die liedjes van Springsteen. Die mm -hmm. daaruit wil losbreken, maar tegelijkertijd wordt vastgehouden. En in New York had ik totale vrijheid. Los van iedereen, los van alles. En tegelijkertijd, als je dan in de put zit... en dat gebeurt in die twee maanden gaat het zo... dan zit je ook helemaal alleen, heel diep, helemaal onderin de put. Mm. En ik denk achteraf, dat die, dat was leuk voor twee maanden... maar dat, dat, die wat smallere brandbreedte qua geluk en ongeluk... die vind ik misschien wat fijner. Dat was wel een belangrijke ervaring, kan ik me zo voorstellen. Levensles. Ja. ja. En daarna werd de zoon geboren. Hè? Ja, dat was, uh, dat was mijn laatste uitstapje voordat het echte leven begon. Ja. En die spreek je natuurlijk ook in het fenloze dialect. Toe. Inmiddels twee, uh, die, en die praten dan ook dialect terug. Ja. Nou ben ik heel benieuwd naar de tegel. Wordt het een uh, venloos gezegde? Een fenloze uitspraak? Ja, ik dacht een venloos woord, maar wat wel uh, dan um, ook universeel is. Um, het is het, de, de uitroep van het... Oudste en bekendste Venloeste vaste losleedje. Uh, Cannenfals liedje, maar het is ook een soort van levenswijsheid. Gingeboem. Gingelenboem. Ja. En uh, nou ja. Geniet van het leven, dat is eigenlijk... Maar dan in één krachtig. Ja, en dan route. klinkt dat gelijk nergens meer naar. Nee, precies. Jingleboem. Laten we het daarbij houden. Dankjewel, Frans Pollux. Het was uh, leuk je een keer te ontmoeten en in levende lijven te zien. Dankjewel. En uh, ga je op tour eigenlijk met uh, Bruce Ja, we doen wat de theaterconcerten. Man. Komende zaterdag en zondag in de Maaspot in Venlo. We de cd-presentatie in het theater. En dan uh, nou ja, check de site voor een theaterconcert bij u in de buurt. Oké, okay. dankjewel, Frans Pollux. Zo dadelijk op deze zender om acht uur begint... Uh, Dingen Uiteraard in de serie Vertrekkende Politici... spreekt Margrethe Rijntjes vandaag met ex-PVV-Kamerlid Marcial Hernandez... over de verrijking en verarming van zijn Tweede Kamerperiode. Dank, tot uh, morgen maar weer. Hey. Hey. Dank meneer Pollux, dit was aflevering 2500 en 5 2505. Morgen ontvangen wij meesterdichter Jean-Pierre Ravi, die na 13 jaar weer met een nieuwe bundel komt. De tijd vliegt, maar de dagen gaan traag. Tot morgen Radio 1 e Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. The problem is the lack of ammunition. De strijd in Syrië wordt steeds heviger. It is not the lack of oh, you hear that? Yes, I see it. Hoe houden de mensen het vol? En wat zijn de dilemma's? We are interested in staying here in Aleppo. Deze week, iedere werkdag van half tien tot half elf in Cairo. Goedemorgen Nederland. Hans-Jaap Meilissen met angst in Aleppo. Oh, is een big, big bomb, ja. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De wekelijkse beleggingsupdate van ABN AMRO. De online video over de actualiteiten van deze week met onze specialisten van het Expertscenter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 Zoals het energielabel A en de benzinemotor die u van uw bedrijf mag. En de 20% bijtelling die u zelf wilt. De nieuwe Mazda 6 Sportbreak met 2 liter Skyactiv motor leest u al vanaf 575 euro per maand. Eind oktober al leverbaar. Sorry. Ik ga naar Management Book, omdat ze er alles hebben. 17.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Picardie wil graag uw aandacht. Zo stil klinkt een optimaal presterende ICT-omgeving. Co-en-outsourcing, data plus, projecten, advies. Peak IT is uniek en door klanten gewaardeerd met een 8,2. Bepaal nu zelf de mate van regie op pikit.nl. PKIT. your business is our priority. Fiscale vragen oplossen vergt meer dan kennis van regels. Volgens BDO zit de kracht in wederzijds vertrouwen. Wij geven daardoor het juiste advies op het juiste moment. Dat telt. Ik ben Jean-Marc Rademaker van BDO Accountants Adviseurs. Wilt u persoonlijk advies? U vindt ons via BDO.nl. BDO. Omdat mensen tellen. Dit is Radio 1.